Zes uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Lange files in Noord-Brabant door sneeuwval. Strengere wapenwet voor staat New York. En Armstrong bekend dopinggebruik, zegt Oprah. De sneeuwval zorgt voor lange files in Noord-Brabant. Het verkeer rond Breda, Tilburg en Eindhoven moet rekening houden met veel vertraging. Op dit moment trekken er sneeuwbuien over het zuiden van het land... Ook rond Utrecht en Amersfoort is het druk op de weg. In de rest van de Randstad valt de avondspits relatief mee. De wegen zijn nu op veel plaatsen beter begaanbaar dan vanmorgen... toen de spits uitmonden in een chaos. Op het hoogtepunt stond er meer dan 1000 kilometer file, een record. Op Schiphol zijn er al de hele dag vertragingen vanwege de sneeuw. 40 vluchten naar Europese bestemmingen zijn vanwege het weer geschrapt. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling... en zal dat uit voorzorg ook morgen doen.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 De verscherpte regels betekenen dat wapens met een magazijn met meer dan zeven kogels niet langer zijn toegestaan. Ook schietwapens met een militair karakter worden verboden. Verder moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het bij hun leiding melden als ze denken dat hun patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Na zo'n melding kan het wapen van de patiënt worden afgenomen. Vicepresident Biden komt vandaag of morgen met voorstellen om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen.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 In Aleppo, de grootste stad van Syrië, wordt al maanden fel gevochten... tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het grootste deel van de stad zou in handen zijn van de opstandelingen. Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat is opnieuw gedaald. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs... waren het er in het afgelopen schooljaar zo'n 6 procent minder dan het jaar ervoor. En ruim 36.000 leerlingen kwamen vorig jaar van school zonder diploma. Ten opzichte van tien jaar eerder is dat een halvering... Het kabinet streeft er naar het aantal voortijdige schoolverlaters... in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. Het weer vanavond alleen in het zuidoosten nog sneeuw. Vanuit het noordwesten trekken brede opklaringen over het land... En vannacht gaat het stevig vriezen. Morgen zonnige periode en landinwaarts droog. Aan zee is er kans nog op een sneeuwbui. Overdag liggen de maxima tussen 0 en min 3 graden. Tot en met het weekend blijft het volop winter. Het is overwegend droog en de zon schijnt regelmatig. En AMB verkeersinformatie. In het hele land, met de uitzondering van het Noorden en Limburg... is het op de lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. De sneeuwbuien trekken langzaam van het oosten naar het zuidoosten. Het is drukker dan normaal op dinsdag. In de Randstad valt het mee. Maar de meeste en de langste files staan in het oosten van Brabant... maar ook ten noorden van Utrecht, bij Apeldoorn. En in Twente is het druk. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2, Maastricht richting Den Bosch... tussen knooppunt Batadorp en Bokstel, 13 kilometer. A2 Den Bosch richting Eindhoven, tussen Vught en Best, 18. A50 Eindhoven richting Os, tussen knooppunt Eckersweijer en de afrit Volkel, 25. A50 Arnhem richting Zwolle, tussen knooppunt Beekbergen en Epe 17. Ook 17 kilometer op de A50 Zwolle richting Arnhem, tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn. A50 Os richting Eindhoven, tussen de afrit Zeeland en Sonnenbreugel 22. En ook op de A59 Zonzeel richting Os, tussen Vlijmen en Os-Oost, 22 kilometer. Tom de Ridder van MKB Brandstof met een vraag voor ondernemers.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 8 over zes, goedenavond. Een problematische ochtendspits, een meevallende avondspits. Met de kennis van nu gaan we antwoord zoeken op de vraag, wat brengt ons morgen? En de kennis van dit moment vertelt ons in ieder geval dat ook morgen de treinen gaan rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Edwin van Schermburg van de NS, goedenavond. Ja, ook morgen rijdt NS met een aangepaste dienstregeling vanwege de strenge vorst, waar we eerder slechte ervaringen mee hebben gehad op het spoor. En waarom weet u dan nu al dat die uh, dienstregel echt aangepast moet worden? Uh, nou, we hebben op febru in februari vorig jaar onder andere gezien dat na een hevige sneeuwval... en dan de nacht daarover veel vorst, dat geeft veel problemen aan de infrastructuur en soms ook aan treinen. En daarom passen we uit voorzorg die dienstregeling aan. En dankzij die aangepaste dienstregeling bleef de situatie op het spoor vandaag ook redelijk stabiel. En wat betekent concreet qua treinen, lengte van treinen, de frequentie van treinen voor de reizigers morgenochtend? ...gaan we van kwartierdiensten, dus elk kwartier een trein, naar half uur diensten. Uh, en daarmee hebben we lucht in die dienstregeling samen met ProRail... ...om snel uh, storingen aan het spoor op te lossen of uh, defecten aan treinen. Uh, en zo uh, hebben we net wat meer lucht en kunnen we vooral blijven doorrijden. En dat is vandaag uh, ja, is, het, is de treindienst redelijk beheersbaar gebleven. En morgen uh, doen we dat dus weer op dezelfde manier. En ik raad eigenlijk alle reizigers aan voor morgen... ...om zich uh, in de loop van de avond ook even goed te informeren... ...wat betekent dat voor jouw reis... Uh, hè, de treinen gaan terug van uh, vier keer per uur naar twee keer per uur. Dus informeer je voor vertrek even goed. En ik zeg er gelijk bij, het spoor blijft heel kwetsbaar met dit soort winterse omstandigheden. Dat zien we in alle landen om ons heen. En dat geldt ook voor Nederland. Dus ProRail en NS zitten er bovenop, maar het blijft spannend. Ja, die kwetsbaarheid zie je vooral ook bij wissels. Hè? Die kunnen we uh, met de vastvriezende sneeuw te maken gaan krijgen. Gaan er vanavond nog extra ploegen op pad om die wissels vrij te houden? Ja, de mensen van ProRail uh, zijn uh, met extra personeel uitgerukt. Ook NS heeft extra personeels op stations en uh, voor de treinen achter de hand... Uh, en we blijven de situatie nou volgen. En we hopen dat het zo blijft gaan als nu op dit moment uh, loopt het goed op het spoor. Uh, dankzij die aangepaste dienstregeling. Maar we blijven er bovenop zitten. Trainen we door naar Schiphol, Mirjam Snoerwang, goedenavond. goedenavond. Hoe ging het op Schiphol vandaag? Waren er veel uh, uit, uitgevallen vluchten? Nou, ten opzichte van het totaal uh, niet, maar toch voor de passagiers uh, vervelend uh, die betrof. Uh, ongeveer zo'n uh, 40 vertrekkende vluchten, met name in de ochtend, Europees uh, verkeer. Uh, die werden geannuleerd. Uh, uh, ook vertragingen hadden we uh, van een half uur tot een uur oplopend. En soms wat uitschiet ons nog naar boven. Maar uh, gelukkig de afgelopen paar uur gaat dat weer een stuk beter. De vertragingen lopen terug en ook de komende uren zullen die teruglopen. Want uh, door het teruglopen uh, komt het ook omdat jullie er beter nu in staat zijn aan het eind van deze dag... om de sneeuw, de gladde landingsbanen uh, het hoofd te kunnen bieden? Ja, dat heeft met name te maken ook met het feit dat het niet meer sneeuwt, dus geen neerslag. Dat geeft ook weer extra capaciteit. Ja, wat betekent dat voor morgen? Uh, voor morgen verwachten wij, uh, zoals het er nu naar uitziet en zoals de weersvoorspellingen nu zijn, verwachten wij een, uh, dat het vliegverkeer volgens een normaal schema zal verlopen. Dank u hartelijk. Mirjam Snoerwang van Schiphol. Goedenavond. Gaan we naar Breda? Voor de een is sneeuw doffe ellende, voor de andere een mooie kans om juist heel veel lol te gaan maken. Spontane oproepen leiden tot sneeuwbalgevechten. Ook in Breda, waar een grap van studenten op een prettige manier uit de hand liep. Als je doen met de sneeuwballenprek of alleen wil kijken, wil je alsjeblieft van de wegen afgaan en daar verzamelen. Want daar gaat het zo meteen allemaal gebeuren. En dan gaan we gezellig sneeuwballetjes gooien. Rond 5 uur verzamelt zich een menigte in het Valkenbergpark in Breda. En de reden waarom ze hier zijn, ligt op de grond. In al zijn witte pracht, wel koud, maar prima sneeuw om ballen van te maken. Een paar regels. Nou, zoals gewoonlijk. Gewoon sneeuwballen, geen ijsballen, geen rotsen en dingen. Geen gekkigheid. Geen gele sneeuw eten. En uh, zodra mijn maatje hier het startschot geeft... 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Het was een spontane oproep van een paar NHTV-studenten. En nu staan hier een mannetje of 2, 300. Om vijf uur wordt het startschot gegeven. It giet on. Zeg, mik je nou nog op iemand of gooi je zomaar wat? Ik gooi rond. Ja. Zoveel maar. Oh, sorry. tegen is tegen mijn, <laughs> tegen mijn hoofd? Jongens, hoe is het sneeuw? Ja, ontzettend goed toch? Goede sneeuw, goed om mee te gooien. Is het goede ballensneeuw, ja? Volgens mij wel. Ja, ze vliegen langs je oren. Dus, uh... Ja, je moet wel... Uh, want ze komen overal vandaan, geloof ik, hè? Het is één grote groep en één grote gezelligheid. Ja. Mooi. Mijn kamer nu, jullie kregen vanochtend een idee. Ja, en hoe klopt. ging het toen verder? Nou, het begon eigenlijk met een berichtje binnen een vriendengroep van een mannetje of twintig om sneeuwballen te goo gooien in het park. En ja, dat werd een berichtje op Facebook. En dat werd een evenement op Facebook. En dat werd iedereen wordt uitgenodigd. En toen waren er in één keer, volgens mij, ik meen, 14.000 uitnodigingen. En nu staan we hier met, nou, pak een beetje 400 man. Om ja. Gezellig sneeuwballen te gooien. 400 man, dat is al heel veel. Maar er hadden zich geloof ik iets van 12 1300 mensen aangemeld. Ja, dat klopt. Ja, Alleen... schok je daar een beetje van? Hoe snel dat ging? Ja, dat explodeerde wel inderdaad. Na de eerste 100 had ik zoiets van, oeh, nou, 100 gezellig, 200 gezellig, 300 gezellig, 400. Nou, leuk. En toen ging ik tentamen maken, eerlijk gezegd. En uh, toen waren het dan 1400. Maar uh, ja... Het gaat goed allemaal, hè? want het was eventjes een beetje zenuwachtig bij de gemeente. Ja, de gemeente was wel iets zenuwachtig en dat begrijp ik ook. Het is natuurlijk ja, Project X Haren in het achterhoofd. Uh, begrijp ik het, dat ze inderdaad natuurlijk eventjes uh, nadenken. Daarom heb ik even gebabbeld met ze. En uiteindelijk uh, ja, hebben we hier gewoon een prachtfeestje denk ik. Echt onze uh, gezelligheid. En nu ja, jong, oud door elkaar, dat is echt geweldig. Ja, misschien moet het een jaarlijks terugkerend evenement worden. Ik zou het met liefde doen. Dus gemeente Breda, als jullie het willen, ik doe het met liefde voor jullie. Dit is toch geniaal? Vindt u dit niet leuk om mee te maken? Ja, ik vind het briljant. Ja, toch? Waar bent u van? Het hier. Kijk, NOS. Oh, Radio 1. Oh, wat gaaf! Gewoon pret in de sneeuw. Precies, helemaal waar. Nou wil ik jullie ook wel een balletje zien gooien, want dus jullie staan er zo... Uh... Ma mag, ik, mag ik even iemand uitkiezen uh, uit waar je op mag mikken? Ja, vertel het maar. Dan ga ik iemand gooien, hè? Daar, die met die oranje muts. Die, die, die kun je goed richten. Oké. Okay. Pak hem. Oh, die was maar. Zo, <laughs> so, sorry, het bloed van NOS. Het beste bewijs van oplopende sneeuwkoers... geleverd vandaag door onze verslaggever Paul Sanders. Onze Brabander die notabene uitroept het giet aan. Het was een turbulent politiek jaar. Daar smullen de spotprinttekenaars van. Dus leidt dat tot de vraag. Wie heeft de inkt-spotprijs 2012 gewonnen? Dat hoort u zo. Ja, de avondspits, zeg maar. Tamara Bruggemans van AWB. Nog steeds drukker dan normaal op dinsdag, maar dat uh, was natuurlijk al duidelijk. Vanwege de sneeuw de meeste en de langste files die hebben in het oosten van Brabant. Ik geef eventjes de langste daar. Die hebben we op de A50, Eindhoven, richting Os tussen Knopend Eckersweijer en de afrit Volkel, 25 kilometer. Dan de A50-OS richting Eindhoven... tussen de afrit Zeeland en Sonnenbreugel, 22. En op de A59-Zonzeel richting OS... tussen Vlijmen en Os-Oost, 22 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Voor het eerst stevige tegenwind in de Tweede Kamer voor minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij moest zich vanmiddag verweren tegen kritiek op het besluit van EU-president Van Rompuy om 5 miljard euro voor Egypte vrij te maken. De linkse partijen hielden zich buiten het debat, maar harde kritiek kwam er van de christelijke partijen en van coalitiepartner VVD. De aanval werd vanmiddag geopend door PVV-kamerlid Joram van Klaveren. De EU steekt 5 miljard in het Egypte van moslimbroeder Morsi en zijn sharia agenda. Een bizarre beslissing. De heer Morsi is een virulente antisemiet. Sinds de revolutie verliet zo'n 100.000 christenen het land vanwege bedreiging en geweld waar de overheid nauwelijks tegen optreedt. Ik geef het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken voor de beantwoording. Waarom doen we dit? Uh, wij doen dit omdat er ontzettend veel op het spel staat in Egypte. Als in Egypte de economie weer een beetje op gang kan komen... mensen weer perspectief zien, er weer banen komen... dan hebben we de meeste kans op een stabiel, democratisch en rechtsstatelijk Egypte. En dat is van ontzettend groot belang voor de ontwikkeling in de wijde Arabische eh, regio. Dank u wel. Ik geef het woord aan meneer Van Klaveren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de naïeve houding van deze minister is wat mij betreft stuitend... We hebben hier te maken met een antisemitische president van Egypte. En deze man heeft niet het beste voor met christenen, niet met vrouwen, niet met Israël, niet met joden. Het is een verschrikkelijk mannetje. Wij zullen dag op dag bekijken of wat de Europese Unie daar doet nog steeds bijdraagt aan een verbetering van de situatie. Verslechtert die situatie, hebben we iedere dag de mogelijkheid om de hulpgelden te stoppen. Er is helemaal geen sprake van een democratiseringsproces. Het wordt niks met Egypte, zolang de islam daar dominant is. Dit kabinet betaalt mee aan de opbouw van een islamitische dictatuur. En wat ons betreft is dat een ongehoorde schande.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 Gaat ze het is natuurlijk onbegrijpelijk naïef en ook absurd... dat de Europese Commissie die 5 miljard nu vrijgeeft. Dank u wel. Meneer Omzicht. Welk concreet telefoongesprek heeft deze minister... die altijd zoveel mensenrechten is, gevoerd met de heer Van Rompuy? Uh, meneer Van Heijen. Heel concreet waar de VVD al lang op heeft gehamerd... is een van de voorwaarden de intrekking van de geloofswet. Dat is een hele concrete toetssteen die wij belangrijk vinden... voor het vrijgeven uiteindelijk van die gelden, de geloofswet... In Egypte. Dank u wel. De ontwikkeling, de verbetering van de rechtsstaat en de democratie in Egypte is een zeer belangrijke uh, voorwaarde. Onderdeel daarvan is inderdaad dat wij die geloofswet van tafel willen hebben. Ik, als die niet van tafel gaat, zal het voor de Europese Unie, in ieder geval voor Nederland, erg moeilijk worden. Zo niet onmogelijk om door te gaan met deze Europese Meneer Van Klaveren. Ja. Dank u wel de voorzitter. Ik uh, zou graag willen horen van de minister of we dus goed begrijpen dat dit kabinet vrolijk verder gaat met het geven van geld. Niets terugvraagt. Ondanks het feit dat we weten dat koptische vrouwen worden verkracht. We zien dat niet moslims worden bedreigd, geïntimideerd... er wordt geweld gepleegd, christenen vluchten massaal het land uit. Dat dat, is dat de boodschap van het kabinet? Dat is oké? Okay. Ja, voorzitter. De heer Van Klaveren wil uh, kennelijk alleen maar horen wat hem uitkomt. De bottom line is op dit moment dat okay. de internationale gemeenschap... de Verenigde Staten en de Europese Unie voorop... van mening zijn dat het investeren in het wegnemen van armoede... in het bieden van perspectief in Egypte... een betere kans op een democratische ontwikkeling mogelijk maakt... dan het nu je handen aftrekken van Egypte... waarin je echt de zaak overlaat aan mensen... die wellicht zeer kwade bedoelingen in de richting van vrienden van Nederland hebben. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken contra de Tweede Kamer. Een bijdrage was dat van verslaggever Wilco Boom. Frankrijk bereidt zich na luchtaanvallen nu voor op een landoffensief in Mali. Het verdrievoudigt de troepenmacht de komende dagen naar 2500 man. Zo hopen ze meer weerstand te kunnen bieden aan de islamisten... die dit West-Afrikaanse land bezetten. De Nederlandse ambassadeur in Mali, Maarten Brouwer. Goedenavond. Goedenavond. U bent op dit moment in Nederland. U was afgelopen vrijdag nog in Mali toen de Franse interventie daar begon. Was u op voorhand op de hoogte gebracht door uw Franse collega? Nee, we waren niet op voorhand uh, op de hoogte gebracht door de collega. Uh, wel was er heel intensief contact met collega's in uh, Bamako. Uh, en was ik op de hoogte van uh, de informatie van zaken via mijn Amerikaanse collega op dat moment. Bamako, de hoofdstad van Mali, waar u natuurlijk ja. zit met uw ambassade. Merkt u daar wat van de oprukkende rebellen elders in het land? Want die strijd is natuurlijk vooral in het noorden van Mali. Precies, de strijd is in het noorden van Mali. Uh, op donderdag merkten we wel uh, dat er uh, slecht nieuws was. We merkten dat aan de bevolking. Uh, ze waren echt gedemoraliseerd toen de eerste legerbasis uh, viel van Conna. Uh, uh, maar het was niet zo dat je uh, militairen door de straat zag... In het geheel niet. Wat dat betreft was het straatbeeld uh, rustig. Ja, een aantal dagen uh, zijn er inmiddels overheen. Horen we vandaag president Hollande in Frankrijk zeggen dat hij het aantal manschappen gaat opvoeren? 2500. Andere landen bieden ook hulp aan. België geeft vliegtuigen, transport, helikopters. Gaat Nederland ook steun bieden? Ja, daar kan ik op dit moment helemaal geen antwoord op geven. Dat is natuurlijk een beslissing die op politiek niveau uh, uh, ligt. Uh, er zijn uh, al een aantal maanden lang besprekingen geweest over. Uh, de situatie in Mali uh, over wat er moet gebeuren ook op militair uh, gebied daar uh, doet Nederland aan mee uh, de minister heeft minister Timmermans heeft een gesprek gehad met zijn Franse collega uh, en het is nu uh, aan het uh, politiek niveau om daar een beslissing over te nemen is het denkbaar is het logisch als je kijkt naar andere landen die ook naar de uh, de, de besluiten de VN veiligheidsraad gaan zeggen we gaan laten zien dat we dit met een internationale macht gaan doen uh, kijk, dit is echt een vraag die op politiek niveau moet worden uh, besloten. Het is wel zo dat er een aantal landen uh, hebben aangegeven... Ja, maar u kent de, de, de situatie in Mali. Hoe zou Nederland daarbij ja. kunnen helpen? Uh, ik denk dat uh, uh, het voor Mali heel erg belangrijk is. Eén, uh, uh, dat er uh, politieke steun is. En twee, dat er uh, veel gedaan wordt op humanitair uh, niveau... Uh, en logistieke uh, ondersteuning is wat een aantal landen hebben aangeboden. En dat is een relevante steun. Ja. Er zijn 100 tot 120 Nederlanders in Mali. Um, hebt u het idee dat die allemaal veilig zijn? Uh, ik heb het idee dat die allemaal veilig zijn op dit moment. Voor zover dat niet het geval was, hebben wij met mensen individueel contact gehad. Ik heb ze zelf ook aan de telefoon gehad. Uh, en we hebben ze geadviseerd om zich terug te trekken naar Bamako als dat uh, nodig bleek. Uh, gebeurt maar dat ook? Dat is maar... Ja, dat gebeurt ook. Er zijn uh, uh, vrijdag al een paar mensen... Donderdag nog uit Mopti weggegaan. Er zijn gisteren mensen uit ten noorden van Segou naar Bamako gekomen. Daar wordt goed gevolg aan gegeven. Er is goed contact met de Nederlanders. En de evacuatieplannen zijn geactualiseerd, mocht het zover komen? De evacuatieplannen zijn zeker geactualiseerd. U weet misschien dat het al langer onrustig was in Mali. Dus de zaak die is vorig jaar heel scherp. Uh, geactualiseerd. Onder die 100 tot 120 Nederlanders in Mali een andere Nederlander, Sjaak Rijken, die in november 2011 is ontvoerd in Mali door Al-Qaeda. Als u het hebt van waar, ik ga niet praten over, over steun van Nederland in militair opzicht, speelt daarbij mee als argument dat Nederland juist niet te veel betrokken wil zijn in het conflict om daarmee de situatie van Sjaak Rijken niet in gevaar te brengen? Ik denk dat sowieso het conflict uh, wat gaande is, uh, natuurlijk tot extra risico's leidt voor uh, uh, gijzelaars. Maar uh, over de zaak van de gegijzelde uh, doen wij voor dus deze op dit moment echt uh, geen mededeling. Uh, dat is niet omdat het een uh, groot geheim is, maar dat is omdat het echt in het belang is van de persoon zelf... Uh, dat daar uh, zo weinig mogelijk over gecommuniceerd wordt. Zullen we toch even kijken naar het conflict. Hebt u het gevoel dat dit lang zou kunnen gaan duren als u kijkt naar de nieuwe stappen die Frankrijk gaat zetten? Ja, ik denk dat het conflict lang kan uh, duren. De militaire fase van het, uh, van het conflict, uh, dat, dat is moeilijk aan te geven. Ik begrijp dat er best in de eerste dagen uh, behoorlijke successen zijn geweest in het terugdringen van. Uh, uh, de jihadisten, maar aan, aan de andere kant is het zeker zo... dat voordat het echt tot een echte oplossing komt... Uh, dan zal er ook onderhandeld moeten worden. En uh, daar kan wel enige tijd overheen gaan. Want het idee was een beetje dat je met luchtaanvallen... de strijd wel zou kunnen, kunnen stoppen uh, met de mensen in het noorden. Maar is dat, dat is geen misrekening geweest? Uh, dat is geen misrekening. Ik denk dat uh, het vrij duidelijk is, dat uh, en dat is ook, zijn ook de berichten van, uh, van die, die ook in de media zijn verschenen uh, van de Franse militairen, dat de tegenstander uh, goed getraind en goed geëquipeerd is. Ja. Uh, wanneer gaat u weer terug? Want u bent nu in Nederland. Het lijkt me lastig ga... om hier te zijn. Ja, ik ga begin volgende week uh, terug. Ik ben later op deze conferentie gekomen omdat ik eerst absoluut zeker wilde zijn uh, dat er geen sprake zou zijn van evacuatie. Uh, anders was ik uiteraard in, uh, in Mali gebleven. Op dit moment uh, zijn er voldoende mensen op de ambassade aanwezig uh, die van de hoed en de rand weten om uh, de assistentie te geven die op dit moment nodig is. Maarten Brouwer, de Nederlandse ambassadeur in Mali. Dank u hartelijk. Geen dank. De eerste marathon op natuurreis van dit jaar, ook belangrijk in het Groningse Noordlaren, staat op het punt van beginnen. De vrouwen bijten het spits af. Verslaggever Sebastian Timmerman, jij bent daar. Dat betekent dat het een belangrijke wedstrijd is. Wie zijn de favorieten bij deze wedstrijd? Nou, ze zijn er allemaal hoor. 61 vrouwen hebben zich uh, ingeschreven voor deze eerste wedstrijd inderdaad... op het uh, ondergelopen Skielerbaantje in Noord-Laren. Uh, maar ja, het is gewoon uh, natuurlijk uh, gemaakt ijs, zeg maar. Dus het is gewoon natuurreis. Um, en uh, onder die 61 vrouwen, Yvonne Spicht bijvoorbeeld... Uh, vorig seizoen werd zij Nederlands kampioen op uh, natuurreis. Riks Meijer is er. Zij is dit seizoen Nederlands kampioen geworden op het kunstijs. Ja, verder eigenlijk allemaal bekende namen. Uh, Voske Tamar van der Wal komt uit Groningen, dus is wat dat betreft... Een, een thuisrijdster. En een van de favorieten, Mariska Huisman, altijd sterk. Dus wat dat betreft uh, zijn bij de vrouwen in ieder geval... alle favorieten opkomen dagen hier in Noord-Laren. Waar het uh, al behoorlijk druk is. Het kunstlicht schijnt mooi over de baan heen. En als ik eigenlijk naar het noorden kijk, richting Groningen zeg maar... de, de, de aanvoersweg deze kant op... dan zie ik alleen maar koplampen van auto's die nog mm. deze kant op komen. Uh, men verwacht zo'n 2.500 mensen. En ik denk dat die er ook wel gaan komen, want het is nu al behoorlijk druk. En die gaan dan straks ook de mannen aan de slag zien. Volgens mij over een uur beginnen die. Op welke namen moeten we dan vooral gaan litten? Ja, ik denk vooral uh, de rijders uit uh, de BAM-ploeg. Al heb ik die eerlijk gezegd nog niet gezien. Maar uh, dat is toch de ploeg waar het allemaal om draait dit seizoen uh, in de marathonwereld. Uh, winnen bijna alle wedstrijden. Normaal mogen ze in uh, nationaal verband maar ma maximaal met vier rijders rijden. Maar omdat het een natuurreiswedstrijd betreft mag eigenlijk iedereen die voor die ploegrijd meedoen. Onder wie dus ook bijvoorbeeld Bob de Jong. Dus dat betekent dat het overwicht dat ze normaal gesproken al hebben... dat het alleen nog maar meer zal zijn. Dus het zal uh, net als in de rest van het seizoen BAM tegen de rest worden. En voor BAM-rijden... Onder andere dan uh, Arjan Stroetinga, dat soort jongens. Christijn Groeneveld, Bob de Vries. En dat zijn dan toch uh, de mannen om te gaan verslaan hier. Ja, en dan is het natuureis. Je benadrukt het ook. Maar we hoorden ook als schaatster eerder deze uitzending uh, zeggen... dat het uh, natuurlijk toch niet het echte, echte, echte natuureis is... waarbij je wordt gegezeld door de natuurelementen... waarbij je echt in gevecht moet. Niet alleen met het ijs, maar ook met jezelf. Want daar is denk ik in Noord-Laren geen sprake van. Nee, precies. En de omstandigheden zijn trouwens ook nog eens hartstikke goed. Ik moet zeggen, een paar jaar geleden was ik hier ook... en toen lag de baan er slecht bij. De baan ligt er nu echt heel mooi bij. Het lijkt bijna wel kunstijs als je er naar kijkt. Heel mooi, diep, grijs ijs is het. En er staat heel weinig wind. Het is wat dat betreft prima toeven langs de kant van de baan. Maar de omstandigheden zijn wat dat betreft ideaal. Dus het zal wellicht een hele snelle wedstrijd gaan worden. Bij de vrouwen die dus over enkele minuten gaan starten. Sebastian Tibberban in Noord-Laren. Dankjewel. Later de uitslag op deze zender Radio 1. We gaan even snel naar nieuwsport in Den Haag. Want daar wordt de Inkspot prijs uitgereikt. Die prijs die gaat naar de maker van de beste politieke tekening van het jaar 2012. Jeroen Wielaert. Ik hoor applaus. Dat betekent dat er een winnaar is. Ja, het is uh, net gebeurd. Kees van Koten heeft het juryrapport voorgelezen. En uh, de inspotprijs voor de beste spotprent van 2012 gaat naar de tekenaar van Trouw en Vrij Nederland. En hij staat daar met een beeldje in zijn hand. Pieter Genen. Vanavond na achter is hij uh, bij de collega's van Max. En ik ga gauw een reportage maken met Kees en met deze Pieter Genen in Nieuwspoort. Het laatste nieuws toch nog even gebracht aan het eind van dit Radio 1-chinaal van de NRS. Ik wens u een hele prettige dinsdagavond. Joost Eetmans, goedenavond. Goedenavond, Tim. We het klaar met de avondspits. Absoluut. Ik wou zeggen, op deze zeer witte dinsdag heb ik een discussie over gestoorde misdadigers op verlof. Raad het al, we gaan het hebben over TBS. Want volgens staatssecretaris Fred Teven gaat het maar heel erg zelden fout op TBS-verlof. Teven wil de gemoederen wat sussen na opnieuw een ontsnapping. niet zo lang geleden van verlof van een gestoorde misdadiger in Rotterdam. En ik zeg, de staatssecretaris onderschat de boel. Ik ga praten met Lillian Helder van de PVV. Zij is ronduit kritisch en forensisch psycholoog Ernst Ameling over de gevaren van onze Samenleving als proeftuin voor gestoorde misdadigers. Ik hoop dat u erbij bent. Bel mij vanuit de file met uw reactie 0811 1121. 11 Teven onderschat de risico's van TBS. Je kunt ook meenemen op Twitter. Hashtag Eens. Hashtag oneens. En u bent meteen onderdeel van avondspits. We zijn er direct naar de hoofdpunten van het NOS nieuws. Tot zo. De tankpas van MKB Brandstof.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 En dat trekt heel langzaam naar het zuidoosten weg. En dat betekent dat het in het oosten en zuidoosten nog lange tijd licht doorsneeuwt. In Zuid-Limburg houdt de sneeuwval het langst aan. Vanuit het noordwesten klaart het vannacht geleidelijk op en het gaat stevig vriezen. Vooral boven een laag sneeuw kan het afkoelen tot onder de min 10. Maar waar geen sneeuw ligt wordt het ook min 5 tot min 8. Alleen in het zuidoosten wordt het door bewolking wat minder koud. Daar minimumtemperaturen rond min 4. En morgen dan schijnt de zon geregeld. Ook trekken er af en toe wolkenvelden over. En in de kustgebieden kunnen enkele sneeuwbuien ontstaan. Ook overdag blijft het een beetje vriezen. 0 tot min 1 dicht bij zee. En twee, min 2 tot min 4 verder in het binnenland. De wind is morgen zwak tot matig uit het noordoosten. En namorgen blijft het koud en droog winterweer. S'nachts vriest het meest matig. En ook overdag blijft het iets onder nul. En dit blijft zo tot en met zaterdag.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 De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 Maastricht richting Den Bosch tussen knooppunt Batadorp en Bokstel 10 km, A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Vught en Best 18, A50 Eindhoven richting Os tussen Eindhoven en Veghel Noord 19, A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Epen 13. A50 Os richting Eindhoven tussen de Afrit Zeeland en Zonnenbreugel, 20. En op de A59 Zonzeel richting Os tussen Vlijmen en Os-Oost, 22 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Fred Teven onderschat risico's van TBS. Ja, Radio 1, het nieuws van alle kanten, dus ook van rechts. Dit is Avondspits van WNL. WNL. 0800 -121. Goedenavond. Op 3 januari ontsnapte de schizofrene tbs Ahmed K. van zijn begeleidverlof uit de Kijverlanden. En overviel gewapend met een mes...-en juwelierzaak in Rotterdam. Ahmed K. werd in 2008 veroordeeld tot TBS omdat hij met een ijspriem met 44 steken... zijn zus had doodgestoken. Daarbij werd ook haar anderhalfjarige zoontje geraakt. Daarvoor had hij in 2004 zijn vader neergestoken. Schizofreen en volledig ontoerekeningsvatbaar al de justitie. En zo'n man laat er dus gerust met TBS-verlof gaan. Terwijl het aantal Ontsnapping in 2011 nog verdubbelde, beweert staatssecretaris Fred teven iedere keer dat het risico zo enorm klein is. In minder dan 1 op de 1000 gevallen gaat het mis. Laat u niks wijsmaken. Het is gegochel. Fuzzy Mads, zoals George Bush Jr. het zei. 40 TBS-ontsnappingen per jaar op 50.000 verlofbewegingen. Ja, dat lijkt heel erg weinig. Maar ik denk liever in mensen dan in bewegingen. Het zijn ongeveer 700 TBS'ers die 70 keer per jaar de weg op mogen... waarvan er 40 jaarlijks de benen nemen. Dat is niet 1 op de 1000, maar 6 op de 100. Een stuk beangstigender. Minstens twee keer gaat het heel erg ernstig fout en pleegt de TBS een zeer zwaar delict. Waarom? Omdat we weigeren de risico's in te dammen. Ik wil geen halfbakken maatregelen, zoals het tijdelijk intrekken van de verloof als het weer eens schuwelijk fout is gegaan. Ik wil bewapende beveiligers, elektronisch toezicht, geen onbegeleid verlof meer en een adequaat knieslot dat ontsnappers direct kan stoppen. Maar Fred Teven, hij onderschat helaas de risico's van TBS. Bel WNL 0800 1121 Eén goedenavond, welkom bij deze avondspits. Lekker druk hier deze spits bij ons. De scherm, het scherm loopt vol. Ik zie Kees de Haas twitteren. Oneens, aan TBS zitten altijd risico's... maar mensen schijnen dat niet te willen accepteren. Eeuwige opsluiting is natuurlijk geen optie. Kingworth zegt ook oneens. Eerdmans, dit neigt naar het manifesteren van een persoonlijke hetse. Nou, de balans in het beleid is niet onacceptabel. En Paul B. zegt, Eerdmans, misschien wat minder snel TBS opleggen... maar het TBS-regime dan wel wat strenger maken. Ik ga naar de eerste beller en u kunt meedoen, 0800 1121. Teven onderschat de risico's van TBS. Guus Stikker uit gem. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond Guus, zeg het maar. Nou, ik ben het oneens met u. Ik denk dat meneer Teven het niet uh, onderschat... Nee. Er, is altijd een, er is altijd een risico dat uh, mensen recidiveren of weer uh, vervallen in crimineel gedrag. Maar dat wordt uh, niet uh, verbeterd door de mensen alleen maar op te sluiten. Nee. Uh, ik denk dat mensen uh, over het algemeen met uh, ook in die uh, gevangenis uh, verkeerde ja. psychische stoelen hebben. Dus uh, daar ga ik sowieso al van uit. En het heeft geen zin om mensen op te sluiten. Nee. Uh, en uh, daardoor worden de, is de kans alleen maar groter op herhaling. Maar Guus, ik. Ik begrijp dat ik veel bijgeluiden hebt, maar als je dat kan voorkomen, graag. Ik zeg dus niet dat we alles kunnen uitbannen, Guus. Ik zeg alleen, we, we moeten de risico's wat minder onderschatten. Je zou meer kunnen doen om ze, ik heb een paar, een, een paar maatregelen genoemd, om ze in te dammen. Maar ik denk dat u eerst heel goed moet beseffen dat ja. het een onderbuikgevoel is... dat veel mensen met een TBS een gevaar zijn voor de maatschappij... En het blijkt gewoon uit onderzoek dat het aantal verloven, dat is de verwaarlozen, de nou. criminaliteit in het geval, ten opzichte van het aantal verloven wordt gegeven. Ja, ik heb u net het staatje voorgelezen. U moet zich niet, denk ik, van de wijs laten brengen door justitie. Nou ja, ik, ik, ik, ik heb het onderzoek natuurlijk niet zelf gedaan, maar ik heb wel regelmatig onderzoeken gelezen. Ja. En dan blijkt gewoon het aantal uh, mensen die opnieuw vervallen in crimineel gedrag. Als je dat afzet in het aantal geloven van ja. met een TBS, dat is gewoon te verwaarlozen. Dat is zoveel verklein. klein. En ik denk dat je beter dat nou ja. risico kan ne dat nemen, ja. dan mensen opsluiten. Uh, en, en die dus uh, op een of andere manier toch proberen uit te breken. Mm -hmm. De kans dat die weer in, in, in uh, een delict vervallen, die kan het ja. niet dus gewoon veel groter. Oké, okay, Guus stikker, dank u kijk. wel voor de eerste, okay, voor de eerste reactie. Wel. Merci. Ja, daarop zou ik willen antwoorden. Want ik hoor dat de ruitenwisser in de auto bij Guus stikker nogal heen en weer gaat. Ik zou willen zeggen, sommige uh, categorieën, TBS, dus, namelijk de seksueel psychopaten... die recidiveren op termijn in zo'n 80% van de gevallen. Dus maar net waar je, waar je, op, waar je op let. Um, Teven onderschat de risico's van TBS, Leon Hendrik zegt, eens, ook al zijn het relatief weinig... elke ontsnapping is er één te veel. Tevens speelt te veel mooi weer in de media met dit onderwerp. En uh, Jeremy, mijn grootste fan, die zegt... bedoelt hij het aantal gevangenen dat na vrijlating de fout ingaat... is tig keer zo groot. Ja, we hebben het over ontsnapping uit verlof. Als er zoveel mensen zouden ontsnappen uit de gevangenis... dan um, in plaats van TBS verlof... dan zouden we spoeddebat op spoeddebat hebben, zeg ik. Uh, we gaan naar Nico. Nico van Maren uit Waardenburg. Ja, hallo. Ja, goedenavond, ja. Nico. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ja. Want uh, meeste die uh, TBS-verlos krijgen, ja. die uh, gaan weer de fout in. Ja. En uh, net zoals in Rotterdam, die gaan gelijk weer uh, overvallen. Oké. Okay. Of ja. ze gaan weer inbreken. Ja. Dus je zegt, ja, wat, wat je zegt, is, het punt is, je hebt algemene recidive en specifieke, hè? Dat wordt ook meegegoocheld, vind ik altijd. Iemand die dus een verkrachting heeft begaan, in TBS komt en terugkeert en een moord pleegt, valt niet onder de specifieke recidive. Want die doet iets anders dan waarvoor die zat. Bedoel je dat ook, Nico? Oh, hij is al weg. Ja. Oh, sorry. Ik vind gewoon dat dat hetzelfde is. Ja, oké, okay, Nico, dankjewel. We gaan gauw naar de volgende bellen weer. Meneer Schroevers uit Vlissingen. TV onderschat de risico's van TBS. Nou, ik ben, er, ik ben er wel mee eens. Goedenavond. Uh, ik bedoel, ik vind als er iemand van uh, een tbs'er of van, van zijn begeleider wegloopt, vind ik. Uh, gewoon een, uh, een nekband rond zijn keel doen. En hoe verder die wegloopt, hoe strakker die band komt. <laughs> maar dat... Gewoon, gewoon, en, en dat is de makkelijkste manier. Ik weet zeker dat hij ja. niet ver, verder wegloopt. Maar dan zou je zeggen, waarom zou, zou iemand dan nog met verlof moeten? Want dat is natuurlijk geen verlof meer, hè? daar moeten we ook eerlijk in zijn. Nou, uh, hij, hij mag met verlof, maar hij, hij moet met een begeleider. Ja. En als hij dan toch de kans krijgt om te vluchten... Of, of de begeleider weg te douwen en dan toch te vluchten... ja, ja dan kan dat is mijn... Het komt over hem en mijn, uh, mijn knieslot... wat ik ooit heb uit, uh, uitgetest zelf trouwens. Dat zijn kleine stroomstootjes. Als iemand te ver uit de buurt uh, raakt of een ja. ander... Uh, dan krijgt hij een klein uh, schokje in de, in de knie. Dan staat hij stil. Heel simpel. Het is effectief. Ja. Het doet geen en... pijn. Waarom niet? En dat wil je met de moordenaar precies hetzelfde doen. Degene die je al vrij mag, ja. als jij niet op tijd terugkomt... gewoon langzaam. Met de en, en dan komen ze weleens, komen ze komen wel terug, hoor. Meneer Schroefis, dank u zeer. 0800 1121. Teven, onderschat de risico's van TBS. Ik ga naar Ernst Ameling. Goedenavond. Welkom in Avondspits. Meneer Ameling, u bent Forensisch psycholoog. U heeft in het verleden ook bij het Pieterbaan Centrum gewerkt. U geeft ook uw visie in TBS-verlengingszaken. Reageert u eens als u wilt op de stelling van mij teven onderschat het risico van TBS-verlof? Uh, uh, ja, uh, dat, vind ik, uh, uh, dat vind ik dus niet. Um, Integendeel, ik heb er ervaring mee dat uh, in de TBS-verlengingszaken. Uh, mensen uh, bijna niet uit de tbs komen ja. en uh, begeleiden verloven, onbegeleide verloven, proefverloven, uh, voorwaardelijke beëindigingen van de tbs. Het wordt steeds moeilijker om dat te verkrijgen, ja. waardoor je sommige tbs-gestelden gevaarlijker maakt, omdat ze alles wat ze gedaan hebben en doen uh, te vergreefs blijkt. En om um, werkgelegenheidsredenen of om angsten dat iemand uh, uh, ja, in het nieuws komt omdat hij is gerecidiveerd. Ja. Uh, um, dan, uh, uh. dan maak je mensen dus, als ze uiteindelijk een keer vanuit de long stay even een begeleid verlof mogen hebben om een boodschapje te doen. Zijn dan, dan, dan kweek je lopende vulkanen. Mensen moeten een perspectief hebben. Ja, of niet, hè, meneer Ameling, je kunt ook zeggen... Yes. waarom moet zo'n Ahmed K. nadat hij zijn vader heeft neergestoken... zijn, zijn zus heeft doodgestoken... waarom volledig ontrekensvatbaar is verklaard door justitie... waarom moet ja. zo'n figuur überhaupt nog op verlof... kun je toch goed afvragen? Uh, omdat de TBS bedoeld is... en ja, daar bent u het niet mee eens... ter resocialisatie... Daar uh, ben ik het niet straf. mee oneens, hoor. Dan ben ik het niet mee oneens. Het is, het is, het is geen straf, het is een maatregel. Dat klopt. Hè? En uh, dat betekent, je kunt, in, uh, je kunt dus iemand uh, levenslang geven... ...en dan naar vrucht uh, laten verhuizen, zoals de moordenaar van, uh, van, van Gogh. Ja. Uh, die komt er nooit meer uit. Um, maar als je bij iemand uh, die handelt vanuit een stoornis... ...in relatie tot het delict... Uh, en je, behandelt, je gaat een poging doen om dat delict te behandelen... Ja. dan heb je de kans dat iemand um, nou, ja, niet behandelbaar blijft. Nee. Maar meneer Ameling, even naar het verlof, want daar gaat het mij deze uitzending ja. om. Wat is er mis met bewapende be begeleiding? Okay. Heel simpel. Nee, je kan ook iemand een stok in de broek doen. Uh, ja. U heeft het over een of ander stroomstootje, dat, dat, ja. dat, dat ken ik niet, dat weet ik niet. Nee. Maar uh, als mensen bijvoorbeeld vanuit de TBS-kliniek naar het ziekenhuis moeten, om wat voor reden dan ook, omdat ze een been gebroken hebben of weet ik ja. wat, of uh, iets anders ernstigs hebben, <coughs> of kanker krijgen. Dat is niet echt een verhaal, dat, dat noemen we dan, dan, dan gaan ze met, met ja. begeleiding en ja. een stok in de broek ja oké okay. het ziekenhuis nou, okay. en dan kunnen ze niet weglopen. Nee. Nou, ik ben het er mee eens. Meneer Ameling, wij gaan, oh, Ameling, eh, excuse, wij gaan zo weer doorpraten. We gaan heel even onderbreken voor uh, een schakeling... naar de eerste marathon op natuurhuis. Je hoort dat in Noord-Laren. Daar zit Sebastian Timmerman. Hij is ter plaatse. Goedenavond, Sebastian. Goedenavond. Goedenavond bij de eerste wedstrijd inderdaad. En de vrouwen zijn bezig. Een nou, kwartiertje onder, ongeveer onderweg. 43 ronden hebben ze nog te rijden. Het is gezellig druk. Veel publiek moet ik zeggen op komende dagen in Noord-Laren. Het is wel koud, maar er staat weinig wind. dus wel omstandigheden wat dat betreft prima. En er is een kopgroep van drie vrouwen op dit moment met Linda Bouwens daarbij. Iris van der Stelt en Lisanne Soumanta. En dat is wel een uh, apart verhaal met Soumanta dit seizoen. Zij werd eigenlijk Nederlands kampioen een paar weken geleden. was op tweede kerst. Dag. En dat was in Utrecht. Maar omdat zij op de streep ten val kwam, werd zij gedeclasseerd en teruggezet naar de derde plaats. Ze is in beroep gegaan tegen die straf. Er is veel om te doen geweest. Maar ze is in ieder geval wel in goede doen. En dat bewijst ze ook hier in noord Zit in de kopgroep in, het vrouwen, in de vrouwenwedstrijd. 42 ronden zijn er nog te rijden. Kopgroep dus van drie dames. Dankjewel Sebastiaan Timmerman, daar in Noordlaren. We gaan terug naar de discussie vanavond Spits Steven: onderschat de risico's van TBS. Je kunt al meedoen tot 7 uur 0800, wordt veel gebeld. Vind ik, vind ik mooi om te zien. Peter uit Gelderland werkt zelf in de kliniek. Goedenavond, Peter. Goeiedag. Vertel, wat, wat zeg je ervan? Uh, ja, het is een dilemma, want uh, de TBS is, is eigenlijk uh, opgericht om mensen terug te laten keren de maatschappij in. Dat is de opdracht van de TBS. Ja. En dat doe je uh, met een verlof, want uh, als je ze niet laat wennen aan het verlof, dan, uh, dan is het natuurlijk uh, nee. is het moeilijk om ze terug te laten keren in één klap. Dus dat dat is de ene kant. Ja. En aan de andere kant is het van, het zal je kind maar wezen op het moment dat er iemand op verlof uh, ontsnapt en uh, een de delict uh, gaat. Dus uh, dat ja. wil je ook niet dus... Ja, 50.000 verlofbewegingen per jaar en het gaat af en toe mis. En er wordt gezegd dat het een aanvaardbaar risico is. Nou, mm. dat is fijn dat het jouw dochter betreft. Nou, dat is punt. Dus ja, ik, ik, ik heb, ik heb geen, geen oplossing verder, maar het. Uh... Ja, het is gewoon hartstikke moeilijk. Het is een hele lastige, ik ben het ook mee eens. Zometeen Lilian Helder, die praten we mee, Peter, die zegt afschaffen van het hele tbs verlof dat is feitelijk ook het afschaffen van de TBS, denk ik. Want jullie hebben gelijk de tegenstanders van mijn stelling. TBS is nou eenmaal wel een manier om mensen weer terug te krijgen in die samenleving. Ik, ik zeg het enige wat ik, wat ik eraan aan toevoeg, is: onderschat nou niet de risico's die we nog steeds lopen. En doe daar wat aan. En dat doet TV helaas onvoldoende zeg ik. Peter, bedankt voor je belletje. Uh, we gaan naar Djueken uit Amsterdam. Djoeke, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Um, ja, nou, ik ben het hartstikke met je eens. Um, alleen ben ik het ook eens met de mensen die zeggen... is TBS wel zoiets goeds? Als iemand iemand vermoord heeft... dan denk ik, ook al ben je wel of niet goed bij je hoofd... dan moet je gewoon niet meer vrijkomen. Dat is één. Ja. En ik ben een beetje bang, maar dat is mijn persoonlijke idee... dat meneer Teven um, denkt, nou, dat risico dat er is... dat loop ik niet. Nee. Dat lopen andere mensen. Maar ik niet. A ah, weet hij waarschijnlijk dat er zo iemand vrijloopt. En B is hij goed afgeschermd in zijn leven. Niet zoals Wilders, maar toch wel op een andere manier. En dus het risico is voor ons, andere mensen. En als je een risico niet voelt, vind je het allemaal niet zo erg. Als je nou toch die mensen minimaal een enkelband geeft. Gewoon al ja, minstens. Want ja. kijk, als je een begeleid verlof laat doen, is hij ook niet zo uppie. Nou, dan hebben ze extra zo'n enkelband. Dan wordt het toch echt moeilijker... Om, uh, om er vandoor te vliegen en dat te doen. Nou, ik ben het met je eens. Teven wilde elektronische de, de enkelband toevoegen als hoofdstraf, heb ik vandaag begrepen. Maar inderdaad, op TBS zou je het prima bij begeleidverlof kunnen toevoegen. Dat zou, dat zou eigenlijk niks moeten uitmaken. Bij onbegeleidverlof is het weer een ander verhaal. Maar daar ben ik mee eens, Joeken. Ja. Du uh, Dank je wel, wil ik zeggen, voor jouw okay. reactie. Oké, okay. okay dan. ja, dankjewel. Ja. Tot de volgende keer in Avondspits, uh, meldt mij Paul Visser uh, op Twitter. Die zegt Avondspits, Joost, uh, om echte risico's in te dammen... moeten alle auto's elektronische maximalsnelheidapparaat uh, hebben. Dat is een verwijzing. Leon Hendricks zegt, eens bepaalde delicten verdienen het ook... om het perspectief afgenomen te worden. Teven onderschat de risico's van TBS, zeg ik luisteraars. Je kunt nog meedoen. 0811 21, welkom bij Avondspits, zeg ik tegen Edwin Heesbeen uit Nijmegen. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, nou ja, ik vind dat er gezegd wordt dat het een aanvaardbaar risico is. Vind ik, en, uh, vind ik heel gevaarlijk. Want we hebben het hier over, uh, over, ja, over mensenlevens. Hè? Uh, ik bedoel, uh, zo iemand die gaat een jubilier binnen. En ja. Ja, God mag weten wat hij wat daar uitvreet. Ja. En uh, kijk, er zijn uh, 50.000 uh, uh, mensen die op verlof gaan. En ik nee, vind nee. die mensen die moeten sowieso. Het zijn feiten, nou, dat is dus de mist die justitie kweekt. wat mij betreft. 50.000 verlofbewegingen, dat is elk krantje waarbij de benzinepom wordt gehaald. Maar het zijn 700 TBS'ers die daar hebben het over, 700 mensen. En dan vind ik 40 ontsnappingen best veel per jaar. He? Ja, dat vind ik heel veel. Ja. Maar ik vind het sowieso een, een, een hele rare situatie. Ik bedoel, iemand die zit in een TBS-kliniek, omdat hij een, een, een, een gevaar vormt voor de samenleving... En uh, ik, ik vergelijk het eigenlijk altijd maar een beetje dat een, een seriemoordenaar die in een gevangenis zit, ja. uh, dat die met de kerst ineens uh, gezegd wordt, van nou ga maar lekker naar huis en we zien je over drie dagen alweer. weer. En die vervolgens een spoor van, uh, uh, uh, ja. van, van, e van Elend achterlaat. En ik zie de situatie eigenlijk, ik zie eigenlijk niet zoveel verschil. Okay. Uh, mensen, moeten, mensen die uit, in een TBS-kliniek zitten, ja. die, die er eventjes uit mogen en ja, die mogen gewoon geen seconde alleen gelaten worden. En het, uh, de, de ja. begeleider die moet, moet absoluut bewapend zijn, dat vind ik echt... Nou Edwin, Hees, ik denk dat wij, wij elkaar redelijk kunnen, kunnen, een hand kunnen geven. Dankjewel, ik wil naar Lillian Helder gaan. Lilian is PVV Tweede Kamerlid aan de lijn. Goedenavond Lillian. Goedenavond Joost. Hallo, jij schrijft uh, over staatssecretaris Steven Lillian op de dagelijkse standaard. Het volgende, de crimefighter van vroeger slaat soms nog wat stoere taal uit... maar op dit moment mondt het meestal uit in wat gepruttel. De man van zero tolerance is verworden tot een held op sokken. Ja, daar sta ja. ik nog steeds volledig achter. Dat is bijna een motie van wantrouwen, neem ik aan, voor, voor de heer Teven dan. Ja, en als je met dit soort uh, situaties en dit soort uh, flauwekul uh, antwoorden... op serieuze vragen mee omgaat, dan zou dat nog wel eens kunnen gebeuren, ja. Ja, ik denk dat je die kant op moet gaan... als je, als je, als je tenminste ook jullie inzet erbij uh, pakt. Kijk, het is altijd hetzelfde, Lillian. Als er iemand ontsnapt, is er weer allemaal commotie en toestand... de kamerdebat zussen en zo. En daarna is het weer business as usual... Wanneer verandert dat nou eens met TBS? Ja, als het aan ons ligt, uh, Joost, als het aan de PVV ligt, uh, liefst uh, morgen. Maar goed, dan moet je voor in de regering zitten. Maar we doen ons best. Mm -hmm. Maar kijk uh, waar het om gaat. Ik heb een, hele mooie, ik heb een aantal mooie voorbeelden uh, gehoord uh, van uh, luisteraars uh, die gebeld hebben. En uh, ik kan ook een aantal uh, voorbeelden noemen. Ik heb bijvoorbeeld ook aan de staatssecretaris gevraagd... als ze dan toch op verlof moeten, waarom gaat er niet standaard een bewapende beveiliging? Ja, we hadden ermee... het er net over, ja. Ja, en dan krijgen we als antwoord, we gaan de samenleving niet op onnodige kosten jagen. Laat dat even tot je doordringen. Hè? Ja, dan... En vervolgens heb ik dan gevraagd, als dat dan al niet kan, waarom kan er dan geen broekstok aangebracht worden? Kunnen, kunnen ze fysiek niet op de vlucht staan? Ja. Daar krijg ik nog niet eens antwoord op in mijn Kamervragen. Nee. Ja, en als je dan zegt, mevrouw Helder, het zijn 50.000 verlofbewegingen, het is slechts 1 promiel, dan zeg ik daar twee dingen op. Jij zegt al terecht, Joost, het zijn 700 tbs'ers, dan Juist. zijn 40 ontsnappingen heel veel. Juist. Dan zeg ik daar natuurlijk ook nog op... de media weet niet alles. Ik weet bijvoorbeeld ook dat er in december... nog twee onttrekkingen zijn geweest. Twee mensen zijn vlak voor kerst... een week gaan lopen. Toen zijn ze pas teruggekeerd. Mm. En dat is niet in de media gekomen. We hebben september 2012 een tbs'er op verlof... die een begeleidster verkracht. We hebben in december 2012 meneer K... die dus met een mes bij weer ja, ja. is teruggevonden. En dat zijn ernstige zaken. dan kun je niet zeggen... Ik verschil me achter de cijfers als staatssecretaris. Hier nee. moet je kijken naar de situatie achter de cijfers. Lillian, het is, het is, mij, het is mij duidelijk. En ik vind, ik vind ook dat je daar gelijk in hebt. Het enige puntje waarvan ik altijd zeg, daar, daar slaan jullie misschien wel door als PV, is dat, dat je dat hele verlof wil afschaffen, geloof ik. Wilders heeft dat getweet, me meen ik. Dan ben je natuurlijk wel. Dan ben je eigenlijk TBS aan het afschaffen, hè? Ja, maar dat staat ook in ons verkiezingsprogramma Joost. Wij zijn geen voorstander van het TBS-systeem zoals het in de huidige vorm gaat. Nee. Want uh, ten eerste gaat het te veel mis. En ten tweede, dat gaat een beetje de stelling te buiten, maar ga er graag op in. De meeste personen die in de TBS-kliniek zitten lijden aan persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Er zijn vele deskundigen, ook internationale deskundigen... ik noem professor Heer uit Canada... die zeggen, jullie TBS-systeem, zo werkt het niet. Persoonlijkheidsstoornissen zijn niet te genezen. Ja. Dus waar zijn wij dan met ons TBS-systeem, een duur systeem... Zo is dat. Een goede vraag. Hopelijk houden jullie uh, de staatssecretaris op scherp, uh, Lillian Helder. Dat hoop ik althans. Zeken maar. Een remis en waarachter. Dankjewel Lillian. Uh, 0800 1121 u kunt nog net meedoen. Fred Teven onderschat de TBS risico's. De broer van Nico zegt oneens. Straks is alle beleid gebaseerd op de minimale uitzondering dat het mis zou kunnen gaan, behalve bij banken en kerncentrales. Thean Benders zegt mij, Eerdmans laat de beslissing voor verlof aan de specialist over. Wel letten op eventuele goede beveiliging hangt ook van het delict af. En ik ga Even naar meneer G Gremans uit Maastricht. Nou, oh, dat is uh, meneer Severens. Excuus, meneer Severens. Nou, dat maakt niet uit. Zeg, luister, eerste plaats, die uh, staatssecretaris... die hier dus uh, min of meer teruggefloten wordt... absoluut onjuist. Uh, die vorige dame die sprak over een persoonlijkheidsstoring. Dat is wel zeker het geval. En op uh, de eerste plaats... Uh, ik heb daar ervaring mee in de Rijkspsychiatrische inrichting op de Bosdijk. Ja. Die mensen die worden zo gestigmatiseerd... als ze een bericht krijgen van... u moet voor de commissie verschijnen... om eventueel een, een vrijheidsverlof uh, te krijgen. Die, zijn daar, die zitten daar zo te sidderen en te ja. beven... voor een stelletje van die, van die witboorden met vier uh, stuks naast elkaar. En die mensen die zijn zo van slag af... Dat ze achteraf, die, ja, zoals ik al zei, die zijn gestigmatiseerd en daardoor wordt het van kwaad tot erger. Dat, maar ja. dat enkelbandige doel en, en, en God weet wat voor we middelen, afschaffen die handel. Helder. Op dat hele, hele TBS-systeem. af. Oké, meneer Severus, ik denk dat u uw punt gemaakt heeft. Ik wil naar Koen Herman uit de Moeren en dat is bij Tilburg. Goedenavond, Koen. Goedenavond, Joost. Um, ik ben het eens met, uh, met, uh, met de stelling uh, dat, uh, dat er uh, andere maatregelen getroffen moeten worden, maar eigenlijk uh, oneens in, uh, in de vorm hoe. Mm. De, mijn mening is toch, als je, als je in TBS verschillende gradaties hebt en als je je, je, je vader vermoordt en daarna na een paar jaar ook je zus, ja. dan uh, verlies je eigenlijk iedere vorm van, van verlof of wat dan ook te integreren in de samenleving. En dan is het wel mooi om vanuit de nievoer toren te zeggen van ja, dat risico daar calculeren we in. Al is het er maar één op de duizend dan nog. Uh, vertel daar maar eens bijvoorbeeld aan degene, inderdaad, zoals die mevrouw zei, die in de juwelierszaak werkt, of die, of die dat doet. Dat... En uh, ik denk als meneer Teven dan uh, toch het lef heeft om te zeggen van uh, ja, één op de duizend. Uh, uh, kan ingecalculeerd worden, dan moet je jezelf maar mee aan de wandel gaan. Uh, en dan even kijken of, of hoe fijn het is als je al twee moorden op je geweest hebt. Het is dat, dat is het punt. En niemand zal garantie willen geven van het kan, het kan waterdicht zijn. Zelfs ook, ook Lillian Helder doet dat niet. Maar het punt nee, is uh, uh, precies wat ja, je sorry, zegt. Uh, Welk risico wil je nemen? En dat, dat wordt uh, eigenlijk... De... Ja. TBS is, is, is in essentie natuurlijk een goed verhaal uh, als je, ja, niet dat er iets is goed te praten, maar als je een, een delict hebt gepleegd uh, eigenlijk niet door de beugel kan en het niet nee. op te lossen. Maar als je uh, je bloed eigen familie vermoordt, zowel je, je zussen als je vader, uh, dat is ja. al een extreem voorbeeld, ja. ja, die verdient geen stap meer in de samenleving. Koen Herman, en... dankjewel. Even nog kort, Erik den Hartog uit Putten. Ja, goeie avond, Joost. Erik. Uh, als uh, rechteraard Cvd ben ik het vaak met uh, deze staatssecretaris eens. Alleen op dit punt uh, ben ik het helemaal met jou eens. Uh, de samenleving is uh, geen uh, proeftuin waar we zulke mensen in uh, vrij moeten laten. Yep. Ik, ben, ik ben inderdaad uh, eens dat uh, mensen mensen niet altijd vast kunnen houden. Alleen in dit geval zijn het uh, natuurlijk uh, 9 van de 10 keer mensen die uh, gewoon een uh, grote... Uh, stoornis uh, hebben. En mm. die zo zijn gewoon ziek. Ja. En we, mogen, we moeten gewoon de samenleving en die mensen voor zichzelf en, die, en de samenleving beschermen. Want heel vaak willen die mensen ook uh, helemaal niet uh, op verlof. Misschien beschermen ook niet. Ja. Aan toe, zeg je Erik eigenlijk. Dat, dat, dat is ook nog een goede afweging. Erik, ik zet er een punt bij. Leuk om jou weer gesproken te hebben... hier bij Avondspits. Want luisteraars, we zijn er doorheen. Met Marinka Koenders. sluit ik af. Die zegt... laten we toch eens aan de voorkant investeren in goed onderwijs. Zonder uitsluiting van en zonder uitsluiting faciliteren. Scheelt een duur TWS-systeem. Dus is het met mij oneens? Dat waren de tweets en dat waren de bellers. Dank u, luisteraars, voor het meedoen en luisteren naar Avondspits van WNL. Straks gaat kunstel verder met de architecten Mark Hemel en Barbara Kuit. Ze praat over de bouw van een 600 meter hoge tv-toren in China. En vandaag de dag van WNL is morgenochtend weer te zien op Nederland 1. Daarin zijn de gast, economisch stratege Alex Klein en Koninklijk Huis. Deskundige Pieter klein over het naderende staatsbezoek van Hare Majesteit den Koningin. U kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren op het bekende adres www.omroepwnl.nl slash avondspits. Doet u dat maar eens hartstikke leuk. Morgenavond een nieuwe Avondspits. Natuurlijk, half zeven hier op Radio 1. Tot dan.